Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst is er een commercieel ruimtevaartuig naar de maan vertrokken. bestaat onder meer uit een lander uit Japan... en een wagentje uit de Verenigde Arabische Emiraten. En de missie is opgezet door het Japanse bedrijf iSpace... dat op zoek gaat naar grondstoffen en water op de maan. Het ruimtevaartuig vertrok vanaf een basis in Florida... en neemt een grote omweg. Het landt op zijn vroegst in maart op de maan, is de verwachting... In het voorjaar gaan er nog twee commerciële vaartuigen naar de maan. In Sittard wordt nog altijd een grote brand in twee loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond om even voor drie uur. Hoe die brand kon uitbreken is nog niet bekend. En blussen is lastig omdat de brand weer bluswater moet aanvoeren. Omdat de loodsen vlak naast het spoor liggen rijden er nog zeker een uur geen treinen tussen Heerlen en Sittard. In grote delen van het land gaat vandaag de nieuwe OV-dienstregeling in. Op het spoor verandert er weinig. De grootste veranderingen zijn bij de buslijnen op het platteland. Daar verdwijnen er weer een aantal. Reizersvereniging Rover maakt zich daar zorgen over. Eerder concludeerde het planbureau voor de leefomgeving al... dat in landelijk gebied de auto altijd sneller is dan trein of bus. Het bureau sprak al van vervoersarmoede. Mensen kunnen niet volledig deelnemen aan de maatschappij... omdat ze hun bestemming niet kunnen bereiken. En woensdag is er een baby geboren aan boord van een KLM-toestel. Een paar uur voor de tussenlanding op Schiphol kreeg een vrouw last van haar buik. Ze wist niet dat ze zwanger was, maar kreeg op het toilet persweeën. En de KLM helpt de vrouw nu om de juiste papieren te krijgen voor de baby... zodat ze door kan reizen naar haar eindbestemming. Het weer nog lokaal nevel of mist. Langs de kust kans op een winterse bui. Het blijft bewolkt vandaag bij een graad of 1. In het noorden en zuiden vanmiddag nog kans op een winterse bui. Morgen dan in de loop van de dag wat zon. En de temperatuur die komt morgen ook weer amper boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 En onze opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davidson met Weet je nog wel, oudje? De opname 1928. Onderweg zometeen Connie Neefs, Loubandi, maar eerst hier uh, modus Hippolyte Johanna Schoepen. Geboren in uh, Boom op 16 mei 1925 overleden in Turnhout op 17 mei 2010. En in België, en Nederland beter bekend onder zijn artiestenaam. En nou komt hij: Bobby-Jaan Schoepen. Was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. Zijn artiestenaam om jaren in 1945. En is afgeleid voor het Zuid-Afrikaanse lied bobby Klim Klimt die Berg. En dat wist u waarschijnlijk al, want dat heb ik u vast al vaker en vaker verteld. En uh, Schoepen was een ondernemend en veelzijdig artiest met gevoel voor markt en gericht op amusement. Hij doste zich vaak uit als een cowboy en bezong volksthema's. Spelen in en aan een country en western traditie ontleende stijl. In de jaren 50 en 60 was hij bekend in Vlaanderen en genoot hij ook internationale bekendheid. En in de decennia daarna Gold ook vooral als... Uh, Goalt hij vooral als oprichter van een entertainment in het naar hem vernoemde pretpark Bobia-land. U hoort hem nu Bobia schoepen met Als het vriest in Madagaskar. Als het vriest in Madagaskar schijnt, de zon in Schelling wou. Zelfs een sneeuwstorm in Alaska maakt mijn hart niet koel cool voor jou. Ik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 Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit peu maar dat was even zwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond er moe een straf. En telkens zat ze weer, begon vonden die mama blijf toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies je zult met dat bijten je vingers verslijten, wat, wat vies, Louise, hou met dat bijten nog, anders heb je een strop, je kleine vingertjes zitten toch geen lollies, lieve pop, Louise zit niet op je nagels te bijten, wat, wat vies, Louise, men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd, maar zij heeft ons die monsterkuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd af smult nog niet zo fijn, alsof er kleine vingertjes van vriesproketjes zijn. Louise zit niet op je nagel te bijten, wacht, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers versleten. wacht, wat is Louise. Oh, met dat bijten, al oh, anders het je een strok. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wacht, wie het Louise?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 Al oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zitten toch die lollies, lieve Bob Louise. Dus zit niet op je nagel te bijten. Bach, wat vies, Louise. Ik ben steeds in, ik doe alles naar mijn zin. Het leven is als een toneel en vele spelen zo verkeerd. Waarom wensen zij steeds meer? Ze weten toch mijn leeft één keer. Het is me nu echt zonneklaar. Het is zo mooi met twintig jaar. Ja, ik zeg doe alles naar je zin. La la la ja. Alle dagen zijn gelijk. Je denkt steeds maar aan je geld. Je rekent zo graag iedere cent. Waarom wil je alles krijgen? Het te veel moet je vermijden. Wees eenvoudig en wees blij. Dan vliegt het leven niet voorbij. was connie neefs met alles naar mijn zin daarvoor u lubandi met louise zit niet op je nagels te bijten en de volgende artiest is august de laat geboren in tilburg 16 september 1882... en overleden al daar op 14 februari 1966... was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van het twintigste ontwikkelde hij zich via het amateur -toneel. het en talentenjachten tot humorist en samen met zijn stadgenoot Adriaan van Ierland... vormde hij een duo. In 1991 maakte de later en van Ierland enkele plaatopnames. U hoort nu een opname van augustus later 1921. Hier is het Bedelmeisje... Een bedelmeisje met de hoop die langs de straat. Bij het luisteren van de nacht die al langzaam vallen gaat. Gebren in aardige kleurtjes, gaat de het ure het weer. Vader, zoek en zijn zeer heeft de oog Geen moedje meer Heel den dag Nog niet verbeten En geen cent Nog opgedaan Nee, de deur Al wordt het donker lang nog niet Naar huis te gaan Want de buurt in woont, om haar natuurlijk weer. Zachte vloeien langs de dan de kindertruintjes neer. Als een prooi van wind en regen, knielt neer neder in een hoek. Door de huur. Vervangen, vrend in haar dunne doek. Haar gelat verstond het voren, reeds van vuile zielpijn. Zachtkens lispelt slecht haar stemmen, moest je lief, kon ik bij u zijn. Morgens vindt men op de stenen, het lijkt je van de armoede Met de handjes staan bevouwen, het gelaat omhoog gericht. Een glimlach speelt nog om haar lipjes, die reeds pijn van kou de dood heeft het arme been, meisje, met haar moedje weer vereind. De dood heeft het arme been, meisje, met haar moedje weer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 Luister even als het kan naar het lied van arme Jan, die geliefde kennen mocht, daar geen vrouw hem zocht. Maar dat vergeet niet, brave mensen, wat het leven u ook biedt. Nee, zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet. Eens konde, hij rijk en net, had zijn buikje rond en vent. Zijn koninklijk bestaan is hem slecht vergaan, want zijn hart kende slechts armoed. En hoe men het ook beziet met zonder liefde gaat het niet, nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deel door schijnheid en geweld. Rijken was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Verwanden een voor meisje dat u hare lippen liet want onder lieden gaat het niet oh nee, dan gaat het niet en zo werd hij schattenrijk had hij van zijn sluwheid blijk steden weg een mens pak, wat dat even straf maar het eind was de gevangenis want verraad bracht hem niet, en achter tralies men niet oh nee, dan leef men niet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 Bom dia yeah.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 nieuw singeltjes uh, gingen met uh, muziek. En daar staat natuurlijk ook de Engelstalige muziek tussen. Maar uh, genoeg Nederlandstalige muziek, oud-Hollandse muziek wat we voor u kunnen draaien. Als u denkt van ik heb het programma gemist of ik moet zo de deuren uit of ik heb afspraken. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Vorige week was ik even in de war. Was het, uh, toen dacht ik tussen 12 en nee, maar het is tussen 1 en 2 iedere zaterdag wordt het herhaald. En iedere zondag natuurlijk een nieuwe aflevering tussen 9 en 10 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest is uh, Karel Verbrugge, beter bekend uh, onder zijn artiestennaam Willy Alberti, geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. Al daar overleden op 18 februari 1985, Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast trad hij ook op als acteur en televisiepresentator. En uh, Alberti wordt meer dan uh, 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit volbracht. En zowel levenslied als opera, want dat kon hij ook fantastisch zingen. U hoort nu Willy Alberti met O oh, Mooie westertoren. Oh Mooie my... Jij staat daar jaren af, waar ik ook loop in de Jordaan. Je vocht me overal, als jij zo gaat vertellen wat je al die jaren...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 Drink bier. Mama is ziek, hij verzuimt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt plat en alles op je lat. Hé, hey, home joop, mijn vader maakt te veel uren. Hé, hey, home joop, dat is verleden tijd. Moeder heeft het thuis zwaar te verduren. Want hij is zijn werk al maanden kwijt. Hé hey, jongen Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hé hey, jongen Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hé, hey, jongen Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.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 dit is een SOS. Hé, hey, jongen de ouwe gaat verloren. Helpen anders gaan we op de fles. Papa drink bier, mama is ziek. Hij verzuipt zijn laatste piek. Papa drink bier, mama ligt plat en alles op de lat.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 Papa drinkt bier, mama is ziek, hij verzuimt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt glad en alles op de lat. Papa drinkt bier, mama is ziek, hij verzuimt zijn laatste piek. de twee pico's met de tango medley. En daarvoor hoor u Elias Berger met Papa Drinkt en de volgende artiest is Eduard, roepnaam Edi Christiani. Een veelgedraaide artiest in dit programma. Hij was geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Meer op 24 oktober 2016. Hij was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Maar uh, sinds 2008 uh, treedde hij niet meer op in zalen. En uh, Christiani staat in de Nederlandstalige levensliedtraditie. Naast Lubandi en Willy Derby. En uh, u hoort hem nu en met, met een lach op je lippen. Met een lach om je lippen en zon op je toetsen kan een zucht ontgrippen, het Met een blos op je wangen. je daarvan niets aan. Laat je lach het voor dragen. Zal prachtig wel gaan. Met een lach om je lichten. is in schaar. Zal ze jou niet? Als een jongen van een meisje en zij van een jongen hout. Maken zij zich om de ouders, maar bijvoorbeeld oude al benauwd Neem een goede raad van mij aan, iemand die het weten kan Je moet de vrolijk er op Al gaan, een gewonnen heb je dan Met een lach om je lippen en zon op je toet Kan een liedje ontglippen wat niet Los op je wangen, een vriendelijk woord Word je altijd ontvangen, zo het hoort Keren moet je haar gaan vragen, heb je daarvan niets aan Laat je lach het antwoord dragen, zal wel wel gaan Met een lach om je lippen, bij schoonbaar in steen. Zal ze jou niet ontwippen of mee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 met een los op je wangen, een vreemdelijk woord, word je altijd ontvangen, zo kort. Kerel moet je haar gaan vragen, krijg je daarvan niets aan. Laat je wacht het antwoord dragen, zal er achter wel gaan. Met de macht om je lippen, bij schoonvaar, in spreek, zal ze jou niet Jij niet vergeten kan, die bleef jij trouw. Ik ben er zeker van, het is nog niet voorbij. Nee, die liefde is nog niet voorbij. Ook al hoog ik het tegendeel, al houd ik evenveel meer, meer nog van jou. Liefde is toch niet voor mij. Ja, In het begint, dacht ik misschien, is het maar tijdelijk zijn zij. Niet onafscheidelijk, maar nu is onvermijdelijk een groot over Ik weet, je liefde is toch niet voor mij. Ze noemde hem brandkastemanus, want dat was zwakte specialiteit.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 Of hij brak eruit De politie had respect voor hem Omdat hij zijn vak verstond Er was niet ene raceje Die ooit je vinger afdruk vond Ze kwamen bij voorbaat moedeloos Op de plaats van de inbraak aan Maar bleven vol bewondering Met ontblote hoofden staan en dan zei de hoofdinspecteur, die het uh, onderzoek leed... Dat is werk van hem. Bram Kastemanus. Want dat is zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram. de Maar dat vond hij verloren tijd.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 We zijn hier voor hem. Brandkastemanus. Ja, want dat was zijn specialiteit. Een laatste groet aan hem. Brandkastemanus. Een van de allergrootste jongens van zijn tijd. Het was een jongen die een keer zijn slag was slaan. En daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En uh, nou ligt hij hier. Zonder het minste geluid. Maar uh, deze gevangenis. Daar komt hij nooit. was Doris, oftewel Tom Manders met de brandkastemanus En daarvoor hoort u Carlo Caloue Het Niet Voor Mij. En de volgende artiesten zijn een dame en een heer, Kees en Marian, als de Nederlands dat bestond van 1973 tot 1977. Het is vooral bekend van de hit Hoe Lang Zou Het Duren uit 1976. De duo bestond uit Kees de Wit en Marian Kampen. En u hoort ze nu met de Emanuels Taverne. Kees en Marian, hier op de lokale omroep van Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Als in Mexico gitaren klinken in de kleine waar aan de blauwe zee Als in kamp veel en auto's zingen zijn we zo gelukkig met z'n twee In Manu het Stavende Waar zie je door in morgen dus heb je wel springt ik weet niet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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort Als ik eens wist wat jij dacht wist ik toch jij op mij wacht Als Wist wat jij dacht, wist ik of jij op mij wacht. En jij was lieve lieve lieveling, met mij het liefste ging. Oh, was dat maar waar, O, oh, dat even waar. Ik, ik vlug naar jou, wist meteen wat jij wou. Wist ik dat jij dacht, wist ik of jij op mij wacht. Als ik gedachten lezen kon, wist ik of ik jouw hart ooit won. Als ik eens wist dat jij dacht, wist ik of jij op mij wacht. En jij misschien een mijn lieveling, met mij het liefste ging. Wist ik of jij op mij wacht? En jij misschien een lieve... lieve Jij dacht, wist ik of jij op mij